Middernacht, begin van woensdag 23 maart. Dit is Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Nederland zet 6 F-16-gevechtsvliegtuigen in... om het wapenembargo tegen Libië te handhaven. Twee f 16 dienen als reserve. De toestellen gaan schepen van de NAVO in de Middellandse Zee beschermen. Als de NAVO daarom vraagt, zijn de vliegtuigen ook in te zetten... om het vliegverbod boven Libië te handhaven. Behalve de f 16 gaan ook een tankvliegtuig en een mijnenjager richting Libië. Er zijn 200 militairen betrokken bij de ARK die 20 miljoen euro kost. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk de komende dag over de missie. Qatar heeft zijn eerste vliegtuigen naar het Middellandse zeegebied gestuurd... voor de operatie in Libië. Twee gevechtsvliegtuigen en twee transportvliegtuigen... zijn geland op het Griekse eiland Creta. Daarmee is Qatar het eerste Arabische land dat vliegtuigen heeft ingezet... voor deelname aan de operatie in Libië. De Verenigde Arabische Emiraten zijn ook van plan gevechtsvliegtuigen te sturen. Geïdentificeerde doden van het natuurgeweld in Japan worden tijdelijk begraven. Doorgaans worden doden in Japan gecremeerd, maar de crematoria in het getroffen gebied hebben een tekort aan brandstof. Later worden de lijken opgegraven en alsnog ritueel verbrand. Het officiële dodental na de ramp in Japan staat nu op 9100. Ruim 14.000 mensen worden vermist. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza stad zijn vier Palestijnen omgekomen, onder wie twee kinderen. Minister Barak van Defensie sprak van een ongelukkige fout. Hij benadrukte dat Palestijnse extremisten het doelwit waren van de actie. Bij een tweede aanval van Israël in de Gaza-strook zijn volgend ziekenhuisbronnen twee leden van de islamitische jihad gedood. In Cuba heeft Fidel Castro gezegd dat hij al vijf jaar geen leider meer is van de communistische partij. In een brief die werd gepubliceerd in de staatsmedia schreef de 84-jarige Castro dat hij zijn functie neerlegde zodra hij ziek werd in 2006. Toen nam zijn broer Raúl de dagelijkse leiding over de partij over. Pas twee jaar later werd Raúl officieel de partijleider. Het weer vannacht nevel en lokaal mist, overdag opnieuw zonnig... bij maxima van 11 graden op de Wadden... tot plaatselijk 17 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Voor ons is dit een uh, heel bekend geluid. Als je een kraan opendraait of niet goed dicht draait, dan hoor je dit. Het is vandaag Wereldwaterdag. Op Wereldwaterdag mogen we even erbij stilstaan... dat dit geluid voor ons wel heel gewoon is, maar voor heel veel mensen op de wereld niet. Mijn gast is de baas van, het Amsterdamse, van de Amsterdamse waterkraan... en ook van de Amsterdamse vieswaterdeel en het schoonmaakvieswaterdeel... Rolf Kruijsen, directeur van Waternet Amsterdam, welkom. Dankjewel. U gaat echt over alles ongeveer als het om water gaat in Amsterdam. Dat is vrij bijzonder in Nederland, daar gaan we het straks over hebben. Maar is het ook die tijd? Klopt dat wel? Ja, ja werkelijk alle watertaken: drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering, maar ook de dijken. En zelfs vanaf 1 januari ook het vaarwegbeheer. Bediening van de sluizen en bruggen. Dus alles wat met water te maken heeft. Heeft u nou eens, als u uh, langs de Amsterdamse grachten fietst, uh, dat u denkt: goh, wat ligt er allemaal mooi bij hier, dat water van mij? Uh, ja, gepaste trots. Dat hoort bij Amsterdammers. Dus uh, ja, uh, daar doen we ook veel voor. We hebben drijfvelvissen en baggeren, wat we elke dag doen. Hè, om die grachten ook mooi te houden. We krijgen er ook rapportcijfers voor. Dus uh, nee, we zijn daar continu mee bezig. De grachten van, pak een beetje 30, 40 jaar geleden, die lijken niet meer op de grachten van nu. Hè? Nee, nee, je hebt uh, foto's nog uh, van dat er ijs op lag. Nou, dan lagen er echt bergen vuil op, dat, uh, op het water. Maar aan de andere kant we halen we nog steeds ongeveer 10.000 fietsen per jaar uit de grachten. Maar wie krijgt dat rapportcijfer? Dan de schoonmakers of de grachten? De schoonmakers. Die krijgen als het Van goed... Waternet. Ja. Van jullie, van de baas krijgen ze een mooi rapportcijfer? Nee, nee, nee dat is een onafhankelijke uh, commissie. Die geeft Waternet een cijfer hoe schoon de grachten zijn. Ga luisteren naar het antwoordapparaat van gisteren. Dit is de voicemail van Casa Luna. Adi Frankje zit daar met uh, Roelof Kruijsen, de directeur van Waternet in Amsterdam. Die doet alles wat met water te maken heeft. Ik vraag me wel even af, hoe ziet zijn privé-waterhuishouding er eigenlijk uit? Dus uh, zit er een tijdklok op de douche? Ligt er een baksteen in de spoelbak van de wc om water te besparen? En spoelt hij door met water dat in de tuin in een regenton is opgevangen? En uh, trouwens, hoe gebeurt dat eigenlijk in huis Dumos? Laat het uh, allemaal maar even weten, graag. Ik wens jullie een plezierig gesprek samen. Jurgen van den Berg, gisteravond in Casaluna. Uh, Rolof Kruisje, directeur van Waternet. Die baksteen die spoelbak van de wc, die ken ik trouwens niet. Nee, maar je hebt wel twee knoppen hè, uh, tegenwoordig op het toilet. Uh, voor de kleine en voor de grote boodschap. Dus dan, de kleine boodschap kan met wat minder water uh, weggespoeld worden. Dat is de moderne baksteen? Dat is de moderne baksteen, ja. Maar hoe ziet het in Huizen Kruisje uit? Nou, ik moet al bekennen. bij mij thuis is dat nog uh, niet het geval. Tenminste, ik heb wel die twee knoppen, maar niet die baksteen. Maar bij Waternet, bij ons kantoor, daar vangen we regenwater op op het dak. En daarmee spoelen we de toiletten door. Dus dat is al een vorm van zuinig met water ontspoelen. Ja, heel zuinig. Want als je kijkt dat 40% van het drinkwatergebruik... wat de Nederlanders gebruiken, wordt gebruikt om de toilet mee door te spoelen. Als je dat met regenwater doet, dan, dan scheelt het aanzienlijk. Ja, ja nou goed. Het, de, de, het, wij, wij hebben thuis <lacht> ook twee wc's waarvan eentje inderdaad zo'n zo, zo bespaard ding heeft. Uh, maar heel veel meer doen we ook eigenlijk niet, want er gaat wel erg veel verloren. We gaan het eerst even hebben over uh, Wereldwaterdag. Want Wereldwaterdag is een dag bedoeld om aandacht te vragen voor uh, de, de waterproblematiek. Hoe groot is die problematiek wereldwijd? Ja, nou, die waterproblematiek is uh, ongelooflijk belangrijk wereldwijd... Uh, Zeggen wel eens dat de vorige eeuw de eeuw van de olie was en de komende eeuw die van het water zal worden. Wel, die, we die olie ook nog even op moeten lossen. Ja, die moeten we ook nog even oplossen. Maar je ziet dat door klimaatverandering, maar ook door toename van de wereldbevolking, ja, water schaarste toeneemt in een uh, aantal gebieden. En ook internationale conflicten steeds vaker over water zullen gaan. De wet voorspelt voorspeld dat de eerstvolgende grote oorlog gaat over oorlog, over water. Maar dat is nog steeds niet echt gebeurd. Nee, en laten we hopen dat het ook niet gebeurt. Maar dat soort sommige voorspellingen zijn er inderdaad. Als je ook kijkt naar het Palestijns-Joodse vraagstuk, hè, de, de discussie die daar speelt, ja, gaat veel meer over water dan dat het over land gaat. Ja, met name omdat de rivieren door Palestijns gebied gaan, maar voor die tijd al helemaal leeg gepompt zijn. Ja, nou ja, je ziet in landen waar een tekort aan water is, hè, bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika, Californië, in Australië zie je het, dat als je bovenstrooms het water opvangt, ja, dan heb je benedenstrooms niks meer. Daar, daar zit een enorm potentiële haard van conflicten? Ja, daar zit, een, uh, daar zit een haard van conflicten. Want dat zal je met elkaar toch moeten afspreken... hoe je met dat schaarse water omgaat. En je ziet bijvoorbeeld uh, in Australië... dat ze zeewater aan het ontzilten zijn. Hè? Uh, die technologie is er. Je kan uit zeewater uh, zoetwater maken. Het enige nadeel op dit moment van die techniek... is dat hij weer veel energie kost. En ook energie is natuurlijk iets waar we zuinig mee, uh, mee om moeten gaan. Het, het kost veel energie, het is daarmee ook duur... Het is daarmee ook duur, dat, dat klopt. En er zijn landen als Australië, hè, waar ze dat zich kunnen veroorloven. Er zijn ook landen waar ze zich dat niet kunnen veroorloven. Want dat, dat, dat, dat, dat drinkwater maken uit zeewater, dat klinkt ideaal... want dat is onbeperkt aanwezig en in heel veel gevallen ook makkelijk te verkrijgen. Ja. Maar het is ingewikkeld, want het moet door een membraan geperst worden... onder hoge druk, het kost wel stroom, zegt u. Ja. Gaat dat ooit een oplossing worden voor heel veel landen? Nee, ik denk niet dat dat uh, uiteindelijk de oplossing is. Ik denk dat het veel belangrijker is om uh, ook... Water her te gebruiken. Uh, nog 70% van het zoetwater wordt wereldwijd gebruikt voor voedselproductie. En je zou heel goed uh, afvalwater opnieuw kunnen hergebruiken. En dat bijvoorbeeld voor bevloeiing of voor irrigatiedoelstellingen. Dus ik geloof veel meer in hergebruik van water dan zozeer in uh, ontzilting. Hoeveel is er nog te winnen op dat gebied? Daar zijn nog, is nog enorm veel op te winnen. Er gaat nog heel veel water, uh, wat of direct naar zee gepompt wordt of uh, ja, niet, uh, niet nuttig gebruikt wordt. In feite is, is het een cyclus, toch? Water, ja, want het ja. Regenwater wordt opgevangen, dat drinken we. Vervolgens gooien we het weer weg, vervuilt hem wel. Ja. Um, waarom is het zo moeilijk om, om die cyclus als een cyclus te benaderen? Want wij verspillen nog steeds heel veel. Ja, we, dat klopt. Uh, 3% van de totale hoeveelheid water uh, op de wereld is, is zoetwater. Daar moeten we veel zuiniger mee omgaan. De noodzaak om er zuiniger mee om te gaan, wordt steeds stringenter. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Singapore. Singapore heeft relatief weinig water. En ja, daar maken ze zelfs uit afvalwater weer drinkwater. Daar gaan ze heel ver mee. Maar dat moeten ze omdat ze een stadstaat zijn. Ze hebben niet... dat, ja, dat klopt. Ze hebben verder weinig bronnen. Maar hoe gaat dat dan? Hoe doen ze dat? Uh, nou, dat doen ze door het vergaan te zuiveren. Wij hebben ook afvalwaterzuivering in Nederland. Bijna al het... Water wordt gezuiverd, gebeurt met bacteriën. Nou, het water wat dan overblijft, dat wordt in Nederland op het oppervlaktewater geloosd. Maar je kan er een stap verder, je kan het met membraan... via allerlei technieken kan je het verder zuiveren tot weer drinkwater. Want dat water wat we lozen op het oppervlaktewater is niet drinkbaar? In Nederland. Nee, is geen drinkwaterkwaliteit. Er zit nog te veel bacteriologische verontreiniging in. Maar het oppervlaktewater zelf heeft ook een zelfreinigend vermogen... Dus dat kan het uh, op zich ook aan. Waardoor uiteindelijk dat water wel weer helemaal schoon wordt. Ja, ook de, in Nederland. Ja, ja, zeker. Maar u zegt, als we dat nog één stap verder zouden reinigen... maar dan drink je in feite drink je, je eigen uh, douchewater of nog erg je eigen urine. Nou ja, daar ligt een behoorlijke psychologische barrière. En uh, ik weet dat de minister-president van Singapore... was ook als eerste die het voorbeeld gaf om zo'n glas water te drinken. En iedereen mag kijken, hoe gaat het met die man? Ja, maar die man die, uh, he, die is nog prima, uh, van prima gezondheid. Aan de andere kant, uh, wij halen in Nederland uh, ons drinkwater uit grondwater... maar ook uit de Maas en de Rijn. Waarom in een land wat in een de delta gebouwd is, zouden wij dat moeten willen? Ik denk dat wij het in Nederland ook niet hoeven te doen. Wij hebben in Nederland zoveel uh, zoet water, zowel grondwater... als aanvoer van de grote rivieren, dat wij die ingewikkelde cirkel niet hoeven te sluiten. Maar wat ik zei, in andere landen he, die veel uh, minder water hebben... Ja, daar kan het een goede oplossing zijn. Veilig drinkwater was en is een van de millenniumdoelen. Dat zijn de afspraken die de alle landen van de wereld gemaakt hebben. Met minder dan vijf jaar te gaan, gaan we dat halen? Niet echt waarschijnlijk, hè? Nee, nee de millenniumdoelen gaan eigenlijk over twee zaken. Schoon drinkwater voor... Ja, de hele wereldbevolking als een mensenrechts... Uh, als mensenrecht, een simpel, laag, bereikbaar doel. Ja. Dat ja. Cynisch. nee Dat is een onhaalbaar doel, toch? Nou, drinkwater, het zal niet gehaald worden... maar op drinkwatergebied worden wel grote stappen gemaakt. Zeker als je in India en China kijkt. Wat nog veel ingewikkelder is, dat is sanitatie. Hè, zorgen voor het afvalwater. Uh, ook daar zijn millenniumdoelen voor gemaakt... omdat het een belangrijk uh, ja, bron voor volksgezondheid is. En daar zien we dat we verder achterlopen dan bij drinkwater. Bij drinkwater zie je nog wel dat vrouwen in ontwikkelingslanden... vijf, zes kilometer moeten lopen om schoon drinkwater te halen. Elke dag weer. We hebben even een klein fragmentje van Erik Kortom van 3FM... die heel kort uitlegt hoe dat in de Rimboe van Afrika aan toe gaat. Een van die plekken waar gewoon echt een continu en groot gebrek aan schoon water is. In een ander dorp maken de bewoners gebruik van een natuurlijke bron. Het water uit deze bron is echter niet schoon. Maar omdat het het enige water in de buurt is, drinken ze toch... Tot overmaat van ramp is de vervuilde bron ook nog eens een kilometer lopen. Dat betekent dat de bewoners twee keer per dag... met jerrycans, kommen en schalen heen en weer sjouwen. En dat je pas vijf jaar oud bent, is geen excuus. Lopen zal je. Het gebrek aan schoon water is een van de oorzaken van een hoge kindersterfte. Ja, Dit, dit, dit soort problematiek hebben we het over. Dit is wat mensen, miljoenen mensen in de wereld uh, dwars zit. Nou ja, en daar moeten we ook absoluut uh, wat aan doen. Uh, je merkt ook dat, uh, wat dat betreft, Nederlandse waterbedrijven, ja, ook het bedrijf Werkverwerk Werk Waternet, daar ook wel zijn verantwoordelijkheid in neemt. Wij hebben zelf uh, Wereldwaternet, waarbij we kennis en ervaring delen met uh, landen uh, in ontwikkelingsgebieden. Maar wat betekent dat concreet? Nou, dat betekent bijvoorbeeld concreet dat we een aantal dorpen in het binnenland van uh, Suriname, die geen drinkwater hebben, van drinkwater hebben voorzien. En inderdaad zagen we daar dat het aantal uh, ziekenhuisopnames... van kinderen met diarree uh, enorm is afgenomen daarna. Hè? Maar wat wij, waar wij vooral op richten, dat noemen we dat... water-operated partnerships. Dus het ene drinkwaterbedrijf in het ontwikkelingsland... samen met een drinkwaterbedrijf in een land, in Nederland of in andere landen. En juist op dat niveau met elkaar kennis uitwisselen. Maar in hoeverre zit dit nou wereldwijd echt zo dan? Dit soort initiatieven? Want uh, dat wel belangrijk zet... is, iedereen, Ja, iedereen. Is... Het zet absoluut zoden aan de dijk. Is het voldoende? Nee, het is niet voldoende. He, dat moet meer, maar uh, we zien daar wel goede resultaten. En uiteindelijk zou je dat toch op die manier op moeten pakken. In Egypte hebben we uh, samen met het waterleidingbedrijf... in Egypte, een van de waterleidingbedrijven daar, ook een school... He, waar mensen vanuit Egypte zelf worden opgeleid. En dat heeft, uh, ja, dat heeft dan ook een olievlekwerking naar de, de regio, ook Soudaan... Ja, waar mensen, Jordanië, die daar naartoe komen. Waar komt Amsterdamse drinkwater vandaan? Uh, Amsterdamse drinkwater heeft twee bronnen. Het komt uit uh, de Rijn, dat halen we bij uh, Nieuwegein. En dat pompen we met grote leidingen naar het duingebied... waar we het laten filtreren in het duingebied. Maar grote leidingen betekent echt, echt joekels? Ja, twee meter diameter. Twee meter diameter? Ja. Dat gaat om uh, ongeveer een 100 miljoen kuub per jaar. Dus een enorme hoeveelheid. Uh, en de tweede bron, dat is uh, water wat vanaf de Utrechtse Heuvelrug... in de Loosrechtse plassen komt. En vandaar naar nou ons... Uh... Oh die pompen jullie leeg. <laughs> nou, daar halen we minder uit. Uh, maar die kwel die daar van nature naartoe gaat... die is zo groot dat dat uh, voldoende levert... voor nog eens 25 miljoen kuub drinkwater per jaar. Utrechtse Heuvelrug, hooggebied... Uh, plassen laag, Laat, dat water dat komt dan onder de grond door, kwelt er ja. naartoe. En ja. dan, dan komen jullie met je grote zuiger en dan uh, niet zoveel, vecht u, maar dan gaat... En die, en, en het. En dat duingebied, want oorspronkelijk kwam het water van Amsterdam uit de Amstel, toch? Lang geleden. Nou, he, uh, ja, dat is heel lang geleden, want in 1853 is in Amsterdam het eerste duinwaterbedrijf uh, gestart. Hè. Daar kon je aan de Haarlemmerpoort een, uh, een emmertje water halen. Dat was wel leuk, dat was voor één cent. En tegenwoordig kost een emmer water nog steeds één cent. He, dus het geeft aan in 150 jaar dat het niet duurder geworden is. Nou, sterker nou, dat... nog veel goedkoper, want de cent was toen veel duurder. Precies, inflatie ja, is ja. Het veel goedkoper. Dat kan je niet van veel bedrijfstakken zeggen, denk ik. Maar daarvoor werd het water inderdaad met schepen vanaf de vecht aangevoerd. En het werd gewoon letterlijk uit de vecht gepompt ge, ge, ge, ge, ge, Nou, in de vecht was al behoorlijk verontreinigd... He, want er waren nogal wat kleine fabriekjes uh, langs de vecht. Nee, dus dat werd verderop uh, gehaald. En het werd met schepen naar Amsterdam gebracht. Ja. En dan hebben we het dus voor 18... 1853, voor die periode, gebeurde dat zo. Ja. Maar dat water werd op een gegeven moment steeds vuiler. Ja, nou ja, en de bevolking uh, nam toe. De stad werd groter. En je zag dat uh, met name in de, de nieuwe arbeiderswijken die er ontstonden... Uh, ja, dat de leefomstandigheden slecht waren. Er waren ook cholera, uh, epidemieën in de stad. En met name schoon drinkwater en later ook riolering... hebben ervoor gezorgd dat dat uh, op een gegeven moment voorbij was. Hoe lang is het eigenlijk gebruikelijk dat er schoon drinkwater is in Amsterdam? Je bedoelt van, van wanneer af? Uh, ja? Nou, vanaf 1853. Dat is het, dat het eerste wonder. moment echt, want dat, dat ja. duinwater was gewoon schoon en bruikbaar. Ja, ja dat was uh, helder water. Je had toen alleen nog geen distributiesysteem, dat via kranen. Maar je kon met een emmer kon je een, uh, bij de Haarlemmerpoort halen. Nou, daarna, dat was een particulier initiatief van Jacob van Lennep. Hè, met uh, Engels kapitaal gefinancierd uh, in de tijd. En zo 20, 25 jaar later zie je dat de gemeente het overneemt en dan wordt het een gemeentelijk bedrijf. En wanneer zijn ze begonnen met waterleidingen? Nou, dat is eigenlijk vrij snel daarna is het gaan vertakken en zijn er waterleidingen aangelegd. En die waterleidingen die hebben uiteindelijk alle huizen in Amsterdam bereikt? Ja met die verstanden dat, dat uh, een watermeter nog steeds niet heel normaal is in Amsterdam. Dat is ook zo'n wonderbaarlijk fenomeen. Ja, nee, Amsterdam uh, heeft lange tijd geen watermeter gehad. Uh, Guusje Ter Horst, toen ze nog wethouder in Amsterdam was... heeft destijds uh, het besluit genomen om ook Amsterdam te gaan bemeteren. Na 100 jaar debat? Na meer dan 100 jaar debat, dat klopt. Uh, nou, uiteindelijk... Uh... Maar waarom niet? Ieder, ieder mens in Nederland heeft een watermeter... behalve de helft <laughs> van Amsterdam. Ja, nou ja, in andere oude steden hebben ze het ook nog wel. Maar ja, je kan je natuurlijk afvragen: van, uh, het kost ook een hoop geld zo'n watermeter hebben. Je moet hem onderhouden, je moet hem plaatsen. En het is maar de vraag uh, hoeveel water je er nou feitelijk mee bespaart met zo'n watermeter. Of de kosten die je moet maken voor zo'n watermeter: het aflezen, het onderhoud, uh, de aanleg, of maar, dat uh, tegen elkaar opwegen. Maar het gaat er gewoon vooral om het principe dat je betaalt voor je gebruik. Ik bedoel. Nou ja. Eén iemand die alleen woont betaalt nu hetzelfde in een huis... als iemand ja. die er met tien kinderen in woont en drie keer per dag zijn auto wast. Dat klopt, dat was uiteindelijk ook de belangrijkste reden... om uh, toch tot bemetering over te gaan. Maar je moet daar wel bij een oogenschouw nemen... dat uh, door de bemetering uh, toch een situatie is... dat inderdaad vroeger grote gezinnen met veel kinderen betaalden relatief weinig... omdat ze in een kleine woning zaten. Uh, inderdaad, uh, kleine gezinnen in grote woningen betaalden meer... En Amsterdam is een lange rode stad geweest. Dat heette dan solidariteit? Dat heette dus solidariteit, ja. Ja, ja maar u, u vindt het wel mooi eigenlijk, toch? of niet? Nou, nee hoor, ik vind het terecht dat we aan het bemeteren zijn. Alleen op dit moment hebben we 60% van de stad bemeterd. Uh, daarmee hebben we het grootste deel ook wel gehad. Want je moet je voorstellen dat langs uh, de grachten in de oude stad... heb je vaak standleidingen voor de douche aan de ene kant van de woning. Wat is, een, wat is een standleiding? Nou, zo'n waterleiding die omhoog gaat. En een waterleiding voor een toilet aan de andere kant van het perceel. En als je die allemaal binnen hè, in panden gaan, aan elkaar moet gaan knopen... betekent dat heel veel kosten, heel veel overlast. Dus dat doe je eigenlijk alleen als je de woning ook renoveert... en op die manier aanpakt. Je kunt niet zeggen, we, we, we, we hakken er even een leidingje tussen. Ik denk dat de bewoners dat niet zo leuk zouden vinden. <lacht> hoe, hoe, hoe betaalbaar is uh, de, de kwaliteit van het water dat jullie uit de natuur halen? Uh, de, het water is uh, goed. Uh, je ziet dat uh, met name de wet van reiniging oppervlaktewater... die in 1970 in Nederland aangenomen is... die heeft het oppervlaktewaterkwaliteit sterk verbeterd. Uh, f, nou, in de 70e jaren was het oppervlaktewater in Nederland gewoon slecht. Dat is wel steeds verder verbeterd. Maar we zien ook wel dat er nieuwe stoffen inkomen, uh, Nieuwe pesticiden die gebruikt uh, worden. Uh, hormonen, uh, geneesmiddelen die je terugvindt... Uh, Antidepressiva? Antidepressiva, ja. In Londen heb ik me laten vertellen dat ze zelfs resten prozak in het uh, water gevonden hebben. En in Nederland? In Nederland nog niet. Nee? nee? nee. Nog niet? Nou ja, dat moeten we ook niet, uh, niet willen. Dus uh, we zetten ook steeds nieuwe zuiveringstechnieken in. Bijvoorbeeld actieve kool en andere technieken. Maar uiteindelijk zou je dat niet ho moeten hoeven doen. Hè? Uiteindelijk zou het toch het oppervlaktewater zo schoon moeten zijn... dat je het met eenvoudige technieken tot drinkwater kan maken. Maar als wij maar voldoende pillen innemen... die gaan allemaal via onze ontlasting er weer uit... en die komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Dat, dat is het, als je niet ingrijpt, de cyclus. Ja, dus, maar je kan op verschillende plekken in de cyclus ingrijpen. He, je kan ook op de rioolwaterzuivering ingrijpen. Je kan ook zorgen dat mensen minder medicijnen gebruiken misschien. Maar dat is niet nou de taak. Ja, niet. Of je kan zien wat er wel gebeurt... dat je bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, waar dan een grote concentratie is... dat het afvalwater opvangt en op een andere manier verwerkt. De Rijn is een belangrijke, de, de belangrijkste waterbron voor, voor Amsterdam, de regio Amsterdam. Uh, ik, ik kan me nog herinneren, ik, ben, ik heb een deel van mijn jeugd doorgebracht aan de Rijn. Dat het, in ieder geval het verhaal ging uh, dat, dat de Rijn zo vies was... dat als je erin uh, viel en je kreeg water binnen... dan moest je onmiddellijk naar het ziekenhuis om je maagleed te laten pompen. Sterker, het verhaal ging toen dat, dat je een onontwikkeld filmrolletje... die had je nog, in de Rijn kon laten zakken en dat hij er ontwikkeld uit kwam. Ja, ja. Enig idee of dat een fabeltje is? Nou, ik denk dat het wel wat overdreven is. Maar de kwaliteit van de Rijn is gewoon enorm verbeterd uh, de afgelopen tijd. En die was slecht. Het was een gifbak. Het of was, het was een gifbak. Over... Ja? Uh, maar zeker in Duitsland, uh, maar ook in Nederland... zijn natuurlijk heel veel rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd... die dat, uh, die dat echt uh, behoorlijk verbeterd hebben. We hadden het net even, dat is ook zo'n zo oude... Uh, echo uit het verleden over de Kalimijn in Frankrijk. We hebben ook een jarenlang ruzie met de, met de Frans over gehad. Ja, ja, er zat veel te veel zout in dat water en uh, ja, als je te veel zout hebt, dan kan je er slecht drinkwater van maken. En dus je ziet ook boven bepaalde concentraties zout. Ja, dan het uh, waterbeleidingbedrijf van de Biesbos, die sloot als een poort en die kon geen water innemen. En dat heeft nogal wat uh, tot schadeclaims uh, geleid richting de Franse kamer. Waarom is zout dan nou met name zo lastig om uit water te halen? Uh, ja, omdat het, de techniek, uh, de technologische processen die we hebben... die zijn daar niet goed op, op ingericht. Daarom zie je ook dat wij het water bijvoorbeeld helemaal uit de lek halen. Omdat het grondwater in Amsterdam, uh, dat is brak grondwater... en kan je eigenlijk niet goed gebruiken voor, uh, voor drinkwater. Nou, Wat ik net zei, tegenwoordig zijn er wel technieken... met omgekeerde osmose om te ontzilten. Hè, dus uit zoutwater wel bruikbaar drinkwater te maken... maar die zijn duur en kosten veel energie. Ja. 10, 20 ja, jaar geleden waren die technieken er nog niet. Maar u zei net, er lopen nog steeds schadeclaims uh, richting Frankrijk over die Kalimijnen. Nou ja, de, de processen, de juridische processen, die duren erg lang. Zeker als het tussen verschillende landen gaat. En wat wilt u van ze, nog steeds? Nou, wij hebben ooit een, een schadevergoeding uh, gevraagd. Van? Uh, nou, enige miljoenen euro's. Voor... De geleden schade die we hadden. Ah, ja. En die is ook toegekend, maar daarna uh, zijn ze weer in hoger beroep gegaan. En die, die zaken lopen nog. Gezellig. Ja. Goed, goed verhouding met de Fransen. Maar de, de Kalimijnen bestaan nog wel? Jawel, maar die hebben natuurlijk ook enorme maatregelen genomen. Ja, ook de Fransen moeten aan de Europese kaderrichtlijn water voldoen. En juist met de Europese kaderrichtlijn water zie je dat in Europa... Het, uh, er toch ook een enorme verbetering in die oppervlaktewaterkwaliteit is. Nou, één, één uitstapje nog, en dan gaan we muziek draaien. Ja. Um, zijn wij in Nederland niet ook wel heel braaf, en ik bedoel braaf eigenlijk heel prettig braaf in dit verband... als het gaat om lozen uh, op uh, het oppervlak, oppervlaktewater. water? We zijn in Nederland streng, en dat is ook goed. Uh, als je kijkt uh, de, de Europese normen die er zijn voor stedelijk afvalwater... dan uh, de meeste Nederlandse waterschappen presteren gewoon beter dan de Europese normen aangeven. Ik, ik heb met mijn bootje wel eens in Blankenberg gelegen, ja. kustplaats... waar heel veel mensen, honderdduizend mensen, elk jaar op het strand liggen. Met de regenbui gaan er gewoon de overstorten van de riolen wagenwijd open, nog steeds. Ja. En Nederland kan dat niet meer. En dan stinkt het echt onbedaarlijk ja. daar. Ja. Nou, onze Europese hoofdstad Brussel heeft ook nog niet zo lang een uh, afvalwaterzuivering. Überhaupt? Nou, ze hebben inmiddels wel, hoor. Maar tot voor kort hadden ze, het tot voor niet. Kort hadden ze dat niet. Dat meent u niet? Ja. België is wat dat betreft, uh, heeft wat laat het been bijgetrokken. Maar ze hebben het uh, uiteindelijk zo'n 10, 15 jaar geleden... zijn ze het been gaan bijtrekken. Toen hebben ze dat wel een hoog tempo gedaan. Ik vind het wel een mooi woord, been bijtrekken. <laughs> Mijn gast in Kasseloen is Roelof Kruijs, directeur van Waternet... naar een van de Wereldwaterdag, om even bij stil te staan... dat schoon drinkwater eh, en ook schoon oppervlaktewater... eigenlijk eh, heel bijzonder is in eh, dit land. U heeft muziek meegenomen eh, van Laura Fidji... Laura Pozzini. Laura Puccini. En wat? Uh, ja, een Italiaans, uh, Italiaanse zangeres. Ik vind Italiaanse muziek... Uh, ik vind de taal prachtig, Italiaans. Uh, ik ga ook graag naar Italië op vakantie. Ik vind het echt een, een prachtig land. En uh, ja, met zo die muziek op, en met mijn benen in het water... Uh, ja, smete ik mijn plannen voor de komende jaren bij Waternet. in naar Rolf Gruijsje, directeur van Waternet... de Amsterdamse waterbeheerder in de brede zin, des woords. Um, waternet is bijzonder, zeiden wij straks. Waternet is bijzonder in Nederland, omdat het zoveel doet. Um, dat, is, dat is schoon water, vies water, waterbeheer. Dus ook de, de kanalen en dat soort dingen. Wat, wat, wat besparen jullie in Amsterdam ermee? Is dat een moeilijke vraag? Ja, nou ja, nee hoor. Dat, uh, dat is uh, redelijk makkelijk te beantwoorden. Waternet bestaat vijf jaar. Uh, vijf jaar geleden zijn, was er nog een fusie uh, met drinkwater en, en afvalwatertak. En uh, inmiddels besparen wij 16 miljoen euro per jaar door, uh, door efficiëntiemaatregelen, synergie. Wat je kan vinden, omdat je al die watertaken bij elkaar hebt. Waar zit, waar zit die synergie precies? Nou, die zit bijvoorbeeld in de klantproces. We hebben één de klantproces. Klant, ja, klantproces. Dus we hebben één uh, loket waar mensen naar kunnen bellen... met al hun watervragen. En je moet denken, wij krijgen zo'n 400.000 telefoontjes per jaar. Uh, als we de straat openbreken om uh, het riool te renoveren... of de drinkwaterleiding te vernieuwen... doen we dat nu met één aannemer, één bestek, één toezichthouder. Uh, Daardoor gaat het ook sneller... Bijvoorbeeld een drinkwaterleiding moet een week in de gloor liggen. Nou, dan kan die aannemen verder met de, met de rioleringswerkzaamheden. Um... Want die weg die ligt toch al open op dat moment? Ja, He, dus daardoor kan het sneller. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook als mensen last hebben van waterproblemen... en dat je water in je kelder hebt staan. Het nou, kan grondwater zijn, het kan een lekker hemelwaterriool zijn... het kan de drinkwaterleiding zijn... Nou ja, vroeger moest je dan zoeken bij welk loket moet ik nou zijn. En meestal was je dan bij het verkeerde loket. Ja, is dat zo? Is dat zeg maar de gangbare praktijk? Ja, ja, ja. Kijk, afvalwater dat ruik je. Hè. Dus dat, uh, dan weet je wel waar je moet zijn. Maar of het nou uh, grondwater, regenwater of drinkwater is, dat weet je niet. En We hebben nu één geïntegreerde storingsdienst. En dat soort zaken ja, maken het voor de burger begrijpelijker, eenvoudiger. Maar het bespaart ook uh, flink in, in kosten. Hoe is dat in andere delen van Nederland georganiseerd, nu? Nou, in andere delen van Nederland is het nog, uh, nog redelijk versnipperd. Je hebt uh, tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Dat zijn uh, publieke NV's met meestal gemeente, provincies als aandeelhouders. 25 waterschappen die verantwoordelijk zijn voor een deel van de watertaken. En zo'n dikke 400 gemeenten die daar verantwoordelijkheid in hebben. Overigens merk je wel dat er steeds meer landelijk ook een discussie komt... voor waterketenbedrijven. Hè, waar in ieder geval drinkwaterriolering en afvalwaterzuivering... Hè, één logische keten in één bedrijf onder. Het grootste deel van wat jullie doen, in feite? Uh, het het grootste deel van wat wij doen, maar daarnaast doen wij ook nog het watersysteem. Ja, Nee, het het is gelden, maar, uh, precies. Ja. Maar, maar het grootste deel van wat jullie doen, jullie core business eigenlijk... Ja. Uh, dat, dat, dat wordt ook gezien als een model voor de rest van Nederland? Ja, wel steeds meer. Er is een, een zogenaamde feitencommissie, uh, is uh, heeft afgelopen jaar daar studie naar gedaan. Daar staat de VNG, Unie van Waterschappen, IPO... De, VWin, de, de De provincies? De provincies, ja. De vw de zaten daarin. Nou, Waternet is daar ook als voorbeeld uh, gebruikt. Hein, welke besparing hebben wij bereikt? En als je dat ook opschaalt voor Nederland... heb je het toch over een bedrag van uh, ruim 380 miljoen euro in 2020... wat je met elkaar zou kunnen besparen... als je in heel Nederland waterketenbedrijven... Ja, u had het net even over die waterschappen. Even, even naar... Die waterschappen moeten ook zorgen voor, voor, voor, voor veiligheid, voor, voor, voor dijken... De... De, de zeedijken, maar ook de rivierdijken en de kleine veendijkjes... alles, alles ja. wat ermee samenhangt, moeten zij onderhouden. Dat zijn er nu 25, dat waren er ooit vele, vele, veel meer. Um, maar de vraag is of dat efficiënt is zoals het nu gebeurt. Nou, wat ik zei, ik denk dat uh, die waterketen... dat dat uh, nog aanzienlijke verbeteringen kan brengen. Maar dan zou met name de gemeente toch wat meer hun rioleringstaak... He, aan zo'n zo ketenorganisatie over moeten laten... Wat dat betreft is de schaal van het waterschap beter dan de schaal van de gemeente. Gemeenten zijn vaak heel klein. Hebben dan ook maar, maar nu is het nog steeds zo dat een waterschap uh, in pak een beet Arnhem. Uh, eigenlijk uh, uh, misschien wel iets heel vervelends moet gaan doen. Hele stukken gebied moet gaan uh, uh, beschikbaar gaan maken om te overstromen. Omdat ze in Rotterdam anders natte voeten krijgen. Ja, maar daar hebben we natuurlijk een nationaal waterplan voor. wat dat overkoepelend en coördinerend uh, aangeeft. He, dus uiteindelijk, uh, het nationale waterplan is kadergevend, dan heb je de provinciale waterplannen en uiteindelijk zijn dan de waterschappen die daar dan invulling ook aan geven. Laat ik het algemene vragen. 25 waterschappen, uh, uh, tientallen gemeentes die zich mee bezighouden, provincies die een rol spelen, het Rijk die een rol speelt, in. Het Rijk die rol in speelt. Het Rijkswaterstaat die een rol speelt als het gaat om, om dijken en veiligheid. Uh, um, al die drinkwaterbedrijven, dat is toch een, een lappendeken? Ja, nee, dat is ook zo. De bestuurlijke drukte is, uh, is groot uh, in Nederland. Uh, dus we willen daar inderdaad uh, naar kijken dat dat... Uh, dus een microfoontje aan het verdwijnen, geloof ik. Ja, ja u, u los... de... nou, ik weet het niet. Hij is heel knap verdwenen. Wacht even. Zo, we gaan even... Ja. even, even, even, <lacht> even, even Zorg dat u weer een micro, even, microfoontje weer hoorbaar. Zo, ja. dit zou moeten zijn. De bestuurlijke drukte is groot. Ja, de bestuurlijke drukte is groot. En uh, je zou eigenlijk, en dat is ook uh, de insteek van dit uh, kabinet... dat je nooit meer dan twee lagen... Er, uh, he, de een stelt de kaders en de ander voert het uit. En nu zie je soms dat het Rijk heeft het wat over de provincie, het waterschap, de gemeente. Dus dat zou minder moeten worden. Wat zou op, op jaarbasis londen kunnen besparen? Enig idee? Nou, wat ik noemde, als je die waterketen uh, integreert... dan heb je het over 380 miljoen euro per jaar... En uh, dat kan zelfs als je nog een aantal stappen verder gaat uh, oplopen tot 500 miljoen euro per jaar. Een half miljard op jaarbasis. En dat is ongeveer 10% van hetgeen wat er nu uh, door al die waterbeheerders uitgegeven wordt. Ja, Ik zit met, een beetje met open mond te kijken, want er speelt nog iets anders. Namelijk de, de stijging van de waterlasten. Ja. Uh, die gaan als een kanon omhoog in heel veel uh, delen van Nederland. Dus burgers hebben er groot belang bij dat die kosten niet verder stijgen. Nee, dat klopt. Burgers betalen nu uh, gemiddeld zo'n 600 euro per jaar... aan al die verschillende watertaken. En, uh, een gemiddeld huishouden. Dus voor drinkwater, voor rioleringsbelasting... waterschapsheffing, zuiveringsheffing bij elkaar. Ja, en dat zou 10% goedkoper uh, kunnen. Uh, dan heb je toch over 60 euro per huishouden per jaar. Of, en dat is natuurlijk ook de realiteit... met name riolering is vaak al wat ouder. Is veel al direct na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Is ook toe aan renovatie. Dus uh, wat we eigenlijk moeten doen is zorgen dat die riolering goed op orde blijft. En die extra kosten, die zou je kunnen vermijden door het uh, anders te organiseren. Want waarom stijgen die lasten zo? Is dat alleen maar door die oude riolering? Nou, als je kijkt naar de drinkwaterlasten, die stijgen niet. Die zijn zelfs gedaald de afgelopen jaren in Nederland. Drinkwaterbedrijven doen het goed wat dat uh, betreft. Uh, de rioleringskosten zijn gestegen. Dat heeft met name te maken met een vervangingsgolf die eraan zit, maar ook... Met de kleinschaligheid waarop dat uh, gebeurt. En de waterschapslasten die, uh, die stijgen ook. Maar die hebben veelal ook te maken met uh, dat uh, ja, niet alle dijken op orde zijn. Dat daar een behoorlijke vraagstukken uh, liggen om dat, uh, om dat goed op te lossen. Waarom verandert dit systeem niet naar een moderne systeem? Naar veel meer integrale aanpak, stroomgebieden... die je gewoon als één één waterschap laat doen, integraal waterbeheer. Waarom, waarom verandert dat maar niet, of zo moeizaam? Nou ja, ik hoop zelf dat er uh, dit jaar een belangrijke doorbraken gemaakt worden. Want uh, dit kabinet, het staatssecretaris, is ook in gesprek met alle partijen... om tot een bestuursakkoord water te komen waar hierover afspraken gemaakt uh, worden. Maar ik denk zelf dat de stok achter de deur vanuit het Rijk hè, wel nodig is... om ook al die regionale partijen daar een stapje verder in te brengen. Maar je praat echt over gigantische krachtenvelden, toch? De krachtenvelden van de provincies die wat willen, gemeentes. Ja. De waterschappers en de oudste bestuursvorm van Nederland... waar ook allerlei politieke dwarsverbanden een rol spelen. Ja, nee hoor, dit, het zal niet eenvoudig en niet snel gerealiseerd zijn. Aan de andere kant merk je wel bij al die partijen dat toch uh, de noodzaak wel voor ogen staat om uh, die kosteneffectiviteit te gaan bereiken. Burgers vragen er gewoon terecht om. Ja, en, en we hebben een probleem met z'n allen. Dus ja. We moeten betaalers zien te houden. We moeten het betaalbaar zien te houden en we moeten anticiperen op de klimaatverandering. We hebben in Nederland nu ook een Delta-regisseur, een Delta-wet en een Delta-fonds. Vanaf 2020 hebben we een miljard nodig om Nederland... Uh, klimaatbestendig te houden als het om waterbeheer gaat. Dijken dus ja, met name. Met name veiligheid. dijken, veiligheid. Ja. Ja. Dus daar, uh, we moeten daar nog veel in investeren. En dan is het uh, ja, belangrijk dat je iedere euro zo verantwoord mogelijk uitgeeft. Natuurlijk. U heeft een achtergrond als... als uh, uh, uh, u heeft gestudeerd aan de landbouwuniversiteit in Wageningen. Ja. Uh, Milieuhygiëne. Waar, waarom heeft u voor dit vak ooit gekozen? Eh... Uh, ja, ik had, ik had daar wel wat mee. Ik heb vooral ook voor water gekozen. Dus kon ook voor bodem en lucht kiezen. Maar ik zag hoe, hoe vervuild het water was. Mijn opa was binnenschipper. Dus ik, ja, ik ging nog wel eens mee. En ja, je, je ziet dat dan. Ja, toch ook gedreven door ja, toch wel een stuk idealisme... van die waterproblematiek, die wil ik aanpakken. Daar wil ik wat mee doen. Maar dit was jaren zeventig, de, de vieste tijd van het opvakte water in Nederland? Ja, ik ben in 1981 gaan studeren in Wageningen. Maar u zei, ik ging wel eens mee met mijn, met mijn opa. En, en wat zag u dan? Nou, dan zag je hoe vervuild uh, het Nederlands oppervlaktewater... op een heel aantal plekken was. Uh, hoe noodzakelijk het ook was om daar, uh, om daar wat aan te gaan doen. Riaalwaterzuiveringsinstallaties bestonden er wel... maar uh, nog maar mondjesmaat in Nederland. Dat kun je je toch bijna niet meer voorstellen. Dat is eigenlijk zo kort geleden. Nou ja, daar is best een hele grote prestatie geleverd... in de afgelopen dertig jaar. Wat, wat ging er het oppervlaktewater in? Van alles. Als je in Groningen keek, uh, de, de aardappelverwerkende industrie. die loofde daar uh, enorme hoeveelheden uh, ja, afvalwater met enorme hoge organische stof. die uh, ja, voor zuurstofloos water zorgde. Dat is uh, nu ondenkbaar. Ik kan me zelfs nog wel herinneren dat, dat papierfabrieken ook. Dat, voorbeeld, ja. dat hij zelfs in beken loosde. Ja. Dat je gewoon kon zien wat, wat voor kleur papier er gedraaid was. <laughs> ja we ja, echt wel aan de gewoon aan het takken. Die pulp hing. Want het ging ook allemaal gewoon hup naar buiten ja. toe. ja Dat is allemaal zo kort geleden nog. Maar dat was een motivatie om op water te richten. Ja. En, en, en wat dacht u toen? Wat, wat, wat, wat, wat was het doel, zeg maar? Voor nou, een... ik ben toen begonnen als afvalwatertechnoloog bij de gemeente Amsterdam. Ik heb toen twee grote rioolwaterzuiveringen daar ontworpen en gebouwd. En... Uh, ja, toen rolde ik op een gegeven moment het management uh, in. Uh, omdat ik uh, ja, met mensen werken ook wel heel erg leuk vind. Uh, dus die, die gezamenlijke passie mensen en water... die heb ik heel erg leuk kunnen combineren. En ik vind dat ik op dit moment de mooiste baan van Nederland heb. Wa watermensen en aparte mensen? Watermensen zijn hele gepassioneerde mensen. Dat zie je echt uh, bij alle medewerkers van Waternet. Of het nou mensen zijn die op de putzuigauto rijden... op de bargeboot, of... Op de. Uh, op de, de puts, Een riool en putzuigauto's, die De putzuigauto ook. Oh. Die het Puntjes riool. Ja, zo noemden ze dat vroeger. Ja. Tot en met de ingenieurs die achter de tekentafel of die dingen ontwerpen. Iedereen heeft echt wat met dat water. Dat, dat merk je heel sterk. En natuurlijk mopperen ze wel eens op het bedrijf. Want het zijn natuurlijk ook Amsterdammers. Maar dat werk, die passie voor dat werk, dat, dat is er absoluut. Maar waar zit hem dat in dan, die passie? Bij u bijvoorbeeld? Ja, nou, dat zit hem in uh, dat je toch uh, met iets tastbaars bezig bent. Hè? Dat, uh, ik zou bijvoorbeeld uh, niet alleen op een ministerie... bij een beleidsafdeling willen werken. Uh, je wil ook die dagelijkse praktijk uh, zien en zien wat daar gebeurt. En wanneer is de dag goed? Uh, wanneer is de dag goed? Ja, nou ja, het is niet zo van dag tot dag. Uh, maar ik kan er ongelooflijk van genieten als ik op werkbezoek ben geweest. Ik ga... Eens in de 14 dagen een, een dag op werkbezoek bij een afdeling. Nou, en dan uh, zie je waar ze mee bezig zijn, welke projecten. Dan ga ik het veld in. En ja, dat is mijn favoriete dag. Uh. Wanneer is de maand goed? Uh, de maand is goed als we ja, onze uh, primaire taken goed verricht hebben. Als, er geen, uh, als we netjes drinkwater overal geleverd hebben, de riolering het goed doet. Maar mensen zien het ook wel als een vanzelfsprekendheid... want het doet het gewoon ook altijd goed. Uh, ja, Waar ben je dan trots op als uh, we inderdaad er weer voor gezorgd hebben... dat klachten die binnenkomen dat die snel afgehandeld zijn? We zijn gewoon een dienstverlener en ja, dat is onze belangrijkste drijf. Ja. Als de Amsterdammer kan zwemmen in de Amstel, is dan het jaar goed? <laughs> uh, nou ja, we hebben vorig jaar een, een drijvend zwembad uh, gestimuleerd in de, in de Amstel... Ook als een symbool van. Jij seel, dacht hij voor het eerste. Ja, en lag voor het eerst is perceel. Dat hebben we zelf weer teruggesleept uh, naar een plek voor ons hoofdkantoor. Een symboliek hè, om te laten zien: van uh, zwemmen in de Amstel is hartstikke leuk. Genieten van water is heel erg leuk. En inderdaad, ik, uh, dat zou maar mooi zijn. Nu nog niet verstandig. Althans, zwemmen in de Amstel. even los van de kou. Maar ik de kwaliteit water is nu nog niet goed genoeg. Nou, het is nog niet. Uh, je moet met je mond dicht zwemmen. Ja. Maar gaan we het nog meemaken op korte termijn? dat je met je mond open kan zwemmen? Uh, nou, op korte termijn niet, maar we gaan het wel meemaken. We gaan straks in het de tweede uur doorpraten over uh, water. We hebben het uh, nu een situatie dat in Nederland gemiddeld... 126 liter per persoon per dag verbruikt wordt. Mijn vraag is, straks voor het tweede uur... Uh, heeft u wel eens toegemoeten toe, uh, met uh, 5 liter water per dag? En hoe was dat dan? Hoe zag uw leven er toen uit? Was het eigenlijk goed te doen... Of misschien ook wel helemaal niet. Uw verhalen straks in het tweede uur. Maar u kunt nu al bellen op 0800-1121. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Stuur een mail. Kazeluna. At Twitteren. Hashtag Kazeluna. Of hashtag Dumosh. En dan gaan we praten straks in het tweede uur. Als u toe moet met vijf liter water. Hoe gaat dat eraan toe? Heeft u het ooit meegemaakt? Met vijf liter water? Ja? Nee. <laughs> Misschien maar goed ook. Roelof Kruis, directeur van de Waternet. Naar aanleiding van de Wereldwaterdag. Hartelijk dank dat u hier was. Heel dank. Dus water hè, wat u drinkt. Ja, ja. Eigenlijk zou ik kraanwater moeten drinken. Want dat is uh... De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen... Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Ik moet op jou als dit lampje brand moet ik deze horen opnemen en als dat lampje brand moet ik die horen opnemen. Dan zit daar een telefoonak. Ja, nee, oké, okay, dan nou begrijp ik. Het. Ik zit er klaar voor. Tijdje, ik zit er klaar. Als, als het je, dan neem ik het haar, nou. en anders zit daar. Ja. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Oh. Uh, goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom bij uh, Radio Berg Gistermiddag uh, Gisterenmiddag uh, in peaks uh, uh, heb ik met. Ja, uh, dat uh, Ik zit even te. Ik moet straks razendsnel. Moet ik journalistiek bedrijven? Ja, maar laat mij nou even. Oefen dan thuis, man. We hebben gisteren afgesproken dat we een nieuwe rubriek gaan doen. Jij ja, nee, zou gaan oefenen zoldoen. thuis. Ja, ik maar. De stelling hier. En dan je kop, Dick! Goed, nieuwe rubriek hebben we en uh, de rubriek heet uh, Bellen met je Mening. Dit is meneer Van Eersel. Goedemiddag, Bellen met je Mening, zeg ik maar. Gezien het uh, de gebeurtenis van de afgelopen tijd, heb ik besloten meneer Van Eersel een kans te geven met een eigen rubriek. En die heet dus Bellen met je Mening. Dat betekent dat u thuis uh, helemaal klaar kunt zitten bij de telefoon om te bellen met je mening. En uh, de nieuwe rubriek die heet dus Bellen met je Mening. Bellen met je Mening. Je Mening. Wat vind je ervan? Bellen met je mening. Wat vind jij ervan? Wat is jouw opinie? Bellen met je mening. Je vindt er iets? Bellen dan. Vindt er iets? Bellen dan. Wat vind jij nou? Bellen's? Bellen's naar Radio weer Bellen. Bellen met, met je mening. mening. Je mening. Bellen hem Per, misschien kun jij even zeggen wat de stelling van vandaag is... waar de mensen op reageren, want... Uh... Ja, de stelling van vandaag is, morgen is er weer een dag. Ja. En er is iemand aan de lijn, als ik het goed heb. Goedendag. Hallo. Hallo? Goeiedag, Peer van Eersel, bellen met je mening. Reageert u maar. Ja, ik ben uh, Wim de Krom en uh, ik vind het wel uh, te makkelijk allemaal op deze manier. Ik vind dat mensen zomaar, uh, die, die, die, die ventileren van alles, die vinden het allemaal wel, uh, wel prachtig. Maar er moet dan van alles voor gebeuren. Hè? Ja, oké, okay, uh, dank u wel hoor. Goedendag. Ik... dit is uh, bellen met je mening, Peer van Eersel. De stelling luidt belangrijke overwinning, zegt u maar. Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen, oei, oei. Ja, oké, okay, dat is op zich duidelijk. Dank u wel voor uw reactie. Goedemiddag, Peer van Eersel. Bellen met je mening, de stelling luidt. Een mooie Duitse vleugel, zegt u maar. Ja, nou, mijn man en ik die zijn uh, onlangs in uh, Delft in de grote kerk geweest. Hè? In Delft. Ja, in Delft. En uh, daar vroegen wij of we de Duitse vleugel mochten gaan bekijken. Ja. Want we waren met de tram gegaan, met de RET. Ja. ja. ja. En, uh, en toen snapten ze niet wat wij bedoelden. En toen hebben we nee, het niet ja? Maar ik heb, het was een spraakverwarring, maar de Duitse vleugels... Nee, er was helemaal geen smaakver smaakverwarring. Dat zeg ik helemaal niet, smaakverwarring. Nee, nee. Mevrouw, wat heeft u aan? Zeg. Ik heb een, een pakje met uh, elf vleugeltjes en dan heb ik gewoon mijn ballet schoenen aan. Hoezo? Ach, ja, ja. Goed. Maar wilt u wel met de stelling blijven? Reactie graag. Ja, ik... ja? Nou, ja. dat zegt mijn man, toch? Oké, okay, het... goed. Dit is nog steeds de rubriek. Peer van Eersel, bellen met je mening. De stelling luidt... Oh, wacht, oh, we gaan... We gaan wisselen. Nieuwe stelling. Nieuwe stelling. Er komt een nieuwe stelling binnen. Er komt een nieuwe stelling binnen. Wacht even. Die komt hier binnen. Ja, de stelling van vandaag luidt... Melding besluit glastuinbouw. Goedemiddag, weer van Eersel, bellen met je mening, zegt u maar. Ja, uh, nou de Stelling luidt toch de mooie Duitse Vleugel? Nee hoor, de Stelling luidt, de melding besluit glastuinbouw. Ja, daar zit ik voor aan de lijn. Ik, uh, nee, ik tetje, daar zit een meneer doorheen. Hallo, ik verbouw Rettig. Tetje, tetje, wacht even. Tetje, wacht even. Tetje, daar zit een meneer en een mevrouw tegelijk doorheen. Nee, de melding is mooie Hè? Duitse Vleugel. Ik, ik wil het best over Rettig hebben, maar ik dacht. Nee, wacht ho, Dat gaat even mis. Ik praat met meneer. Met mevrouw bedoel ik. Nee, eerst meneer. We doen Hallo? eerst meneer. Meneer, zegt u maar. Peer van Eerzombellen ja. met je mening. De verbaal... stelling luidt melding besluit vast aanbouw. Zegt u ja? maar, meneer. Nou, ik ben. Ik oh, we doen eerst en... mevrouw. Komt u oh. maar, mevrouw. Ja, de Melding. Nou, ik wou dus even hermelding de stelling maken. Luidt mooie of, Duitse, Duitse, Duitse, Duitse vleugel. Zegt u maar. Ja. Kijk, waarom moet een vleugel nou weer Duits zijn? Waarom ja, dat is precies nou duidelijk. Goeiedag. Dank u wel voor uw mening. Dag. Meneer, u ja. reageert. Ja, ik verbouw Repi. Maar niemand hoor je over die dikte van de glas. Nee, dat is ook waar. Dat is een heldere mening. Goeiedag. Dag, meneer. Hi, Jenny van der Tocht. Hé, hey, Jenny van der Tocht. Jij Daar woont u toch vroeger achter, achter mij? Toch? Hè? Zegt u maar. Nou, uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik daar helemaal niks vind. Duidelijk stampen. Niks. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. <totstuk> nou, uh, uh, als u nog eens uh, wilt reageren uh, uh, op, uh, met uw mening... Dan kunt u ten alle tijden reageren. Ja, in de rubriek bellen met je mening. En uh, die staat onder de bezielende leiding van Peer Van Eersen... zoals u gehoord heeft, die uh, er zoveel mogelijk meningen doorheen probeert te jassen... in de korte tijd die hem bemeten is in deze rubriek. En complimenten daarvoor, Hallo? Peer. Ja, nee, oh, wacht, wacht, wacht even. Dit is bellen met Hallo? je mening, Peer van Eersel. Ja, u kunt reageren op deze rubriek. Ja, zegt u maar. Hallo, ja, ik, wat ik mij persoonlijk aanvraag is waarom er altijd rubrieken moeten zijn. Want u, u, u bent zelf eigenlijk al een rubriek en dan krijg je dan weer een rubriek in. En ik wil geen onderdeel zijn van een rubriek, begrijpt u wel? Dus weg met die rubrieken. Houd erop, man, met die rubrieken. Nou, dus op, ja, dat, dat zullen we meenemen. Wat, wat zei u? Dat zullen we meenemen. Dat is uw raad ook. Is dit ook weer een rubriek? Dit, we ja, ja daar maken we een nieuwe rubriek van. Uh, Goedendag dames en heren, dit is Peer van Eerstal. En, uh, en nou, naast mij is aangeschoven een gast, Chef Krijf. Ja, goeiedag. Bekend van het uh, Cruijffs Uitzendbureau. Ja, ja, klopt. En uh, u bent tevens, en in, in, in diervoegen bent u hier, uit, uit hoofden van die functie, dan moet ik zeggen eigenlijk. U bent voorzitter van de winkeliersvereniging Groot-Bergijk. Klopt, ja. U heeft een initiatief ontplooit voor de... Voor... Nou, nou, zegt u het eigenlijk zelf, maar... We hebben een initiatief uh, ontplooit. We hebben bedacht dat in de zomermaanden... Uh, omdat er voor de kinderen zo uh, ja, een beetje zomaar vervelende maanden zijn. In de zin van dat zijn ze zich vervelen. Ze kunnen niet op vakantie. Er is niks te doen op straat. Ze zitten zo ook een beetje te vervelen op die stoepjes. En we hadden gedacht, misschien is het dan leuk voor de kinderen... om dan als vertier uh, uh, Zwarte Piet te laten komen. Pardon? Dat zei We dat, dat dat, dat, dachten dat dat, wel leuk, dat dat wel leuk was voor die kinderen. Midden in de zomer? Ja. En dan wou u Zwarte Piet laten komen? Ja, dat is toch leuk? Voor ja. die kinderen? Maar Zwarte Piet hoort toch bij 5 december de winter? Ja, dat maakt niet uit of het in de winter of de zomer is. Dat is toch leuk voor die kinderen? Beetje met je kinderen speulen, met je pepernoten gooien, met je lekker snoepen, hè? Eh? Dus dan vallen de mussen dood van dak, is het 24 graden? En wie komt er om de hoek? Zwarte Piet. Dat is toch leuk? En, en, en dan gaat die pepernoten gooien? Die gaat die pepernoten gooien, aankloppen bij mensen, kinderen juelen oh, oh, Zwarte Piet, Zwarte Piet rent weg. Komt terug met een zak uh, cadeautjes, dat is soort, uh, soort werk. Ik begin een beetje te twijfelen aan uw verstandelijke vermogens. Het is 24 graden. Ja, wat maakt dat nou uit? Dat maakt echt niks uit. Is Waarom geeft u hem dan ook geen paashaas aan een touwtje? Dat is ook leuk. Dat is misschien nog wel iets om over na te denken, maar... En dan zetten we ook een kerstboom op het hof. Dat is ook leuk. We gaan de kinderen versieren. Oh, dat is misschien ook nog wel Zodat de kinderen een leuke zomer hebben zodat de kinderen een leuke zomer hebben. Kinderen vervelen zich in de zomermaanden. Ja, ja. En dan gaan ze rottigheid uithalen. Ja, en om dat te voorkomen leek het ons leuk om... Uh... Kinderen zijn dol op Zwarte Piet. Ja, op 5, de... ja, 5 december, ja. Ja, god, of dan op 5 december of, of, of... Dat maakt toch niks uit? Nee, nee. Volgens mij niet. Nou goed, dus als jij daar zo raar over wilt doen, maar ik wou het alleen maar even zeggen. Nee, maar chef, Cruijff, je, krijf, je hebt... bent toch helemaal van god los? Je gaat toch midden in de zomer die, die kinderen, de, voor die zich vervelende kinderen aankomen met Zwarte Piet? Dat is toch leuk, die kinderen zitten zich te vervelen in de zomer? Dat is dan toch leuk dat die Zwarte Piet langskomt? Ja, maar toch niet als de mussen dood van de dag vallen? Wat mag dat nou uit? Die zwarte Piet, hoor, zitten Sinterklaas, dat is 5 december. Die mag 23 november binnenkomen en die mag 7 december weer weggaan. Maar je gaat toch niet midden in de zomer Zwarte Piet op die dat kinderen af? Dat maakt voor die kinderen niet uit. Als dus die kinderen dat leuk vinden, dan maakt dat toch niet uit. Dan ben je toch gestoord? Nee, dan ben je niet gestoord. Dan, dan, dan ben je goed bezig je van die geef, kinderen. En dan geef je hem ook nog een paasaas en een touwtje... en dan zet je een kerstboom op het hof. Dan ben je toch achterlijk? Het gaat mij alleen om de kinderen. Die kinderen moeten een beetje, een beetje lol hebben in de zomer. Ja, die wacht even. Ja, wacht als je het zo bekijkt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hé? Ja, dan heb je eigenlijk wel gelijk. Zo is het toch? Ja, heb je, je, eigenlijk heb je wel gelijk ja. Ik vind het goed initiatief. Dan wil ik hierbij iemand die zich geroepen voelt om, om Zwarte Piet te spelen... die van kinderen houdt, bij deze oproepen om zich te melden bij mij. Ja, ex, excuus, dat ik zo uitviel. Ik had het even niet begrepen. Ik dacht het even niet na, maar het is natuurlijk een heel erg leuk idee... om uh, Zwarte Piet met een kerstboom en een paashaas... Uh, ...zo midden in de maand juli uh, door het bergijk te zien struinen. Dat, dat is een heel erg leuk idee. Dat, dat is een heel goed initiatief van de winkeliersvereniging. Excuus, ik dat ik het even niet begeef. Heel, heel erg bedankt voor de komst hierheen. Excuus nogmaals. Gaak het is accepteer. een heel leuk idee, ja. Graag gedaan. Echt leuk. Graag gedaan. Dat er niemand er eerder op gekomen is. En bedankt voor het. Het is de heel leuk. Het is een erg leuk idee. And I think I'm a good guy. I'm a good guy. I'm a good guy. I'm a good guy. I'm Zet ben op de kaart. Dit is mevrouw van Eersel. En ik vind dat Bergijk ook op de kaart moet. En dan heb ik het volgende, volgende bedacht. Bergijk moet op de kaart. Perke, jongen van me, Perke, kom gewoon eens langs bij je moeder. Peerke, dit is een oproep. En Bergheik moet op de kaart. Maar Peerke, mijn zoon moet terugkomen. Peer. Peer. Peer. Peer. Peerke. Nou, ik moet zeggen, Peer, ik vind dat je moeder op aangrijpende wijze het gemis van haar kind uh, heeft duidelijk gemaakt. Ja, ik bedoel, ik, uh, ja, sorry, wat moet ik hier nou mee? Ik bedoel, uh, uh, moet ik hier op reageren? Nou, misschien zijn ik. Ik kan hier toch niet in mijn eigen radio zijn tijd gaan, gaan reageren op privé-aangelegenheden. Ik bedoel, een chirurg die opereert zijn eigen moeder toch ook niet. Pardon? Dus is toch precies hetzelfde? Ach ja, grek. Het is precies hetzelfde. Ik dus kan ik, weet, ik, ik, ik kan, kan hier niet op... Ik kan hier, even, ik kan hier helemaal niks mee. Ik kan hier uh, echt... Uh... Radio nou goed, in ieder geval, dames en heren, uh, tot zover deze aflevering. Uh, ik ga nu eventjes het evaluatieformulier van uh, meneer Van Eersel verder invullen. Uh, zodat ik vrijdag uh, beslagen ten ijs kom. En voor alle zieke bergijkenaren zeg ik natuurlijk uh, beterschap. En alle gezonde Bergrijkenaren. kop op! Ga dat nou toch eens langs bij dat vijfie? Ik, ik, ik, ik bel regelmatig van, leg 50 euro onder de deurmat. En die kom ik daar dan weghalen. Dat doe je wel regelmatig. En dan ziet ze me aankomen lopen, tuinhekje open doen, naar de voordeur gaan, bukken. Dan ziet ze iets weggerissen onder de deurmat. En dan ziet ze mijn rug weer. En dan ziet ze me naar het oh. tuinhekje lopen en het oh, tuinhekje achter niet... me dicht slaan. Oh, dan moet ze niet zeuren. En dat gebeurt regelmatig. Dus nee, maar daar heb je gelijk. Dan moet ze niet zeuren. Dus zo is dat toch met moeders? Dat mekken altijd. Ja, dan kom je langs en dan uh... weer niet goed. Nou, weet je wat? Zal ik jou eens tracteren op een uh, kopstoot? Ach, dat vind ik nou sympathiek. Ja, kom, we gaan naar beneden. We gaan naar beneden. Dit programma is ook te beluisteren via internet. www.vpro.nl schuine bergeik